4 uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Voor de ingang van een rechtbank in de Turkse stad Izmir is een autobom afgegaan. Zouden zeker tien gewonden zijn. De twee vermoedelijke aanslagplegers zijn door de politie doodgeschoten, zou nog een derde dader op de vlucht zijn. De bom ging af bij een ingang die vooral wordt gebruikt door de rechters en aanklagers. In Izmir werden gisteren 20 IS-aanhangers opgepakt die in verband worden gebracht met de aanslag op nachtclub Rijna in Istanbul. Het is nog niet duidelijk of de bomaanslag bij de rechtbank daar iets mee te maken heeft. Minister van der Steur wil met de politie en burgemeesters in gesprek over het aanhoudende geweld tegen agenten en hulpverleners. Hij wil kijken of de politie nu genoeg bevoegdheden heeft om het geweld aan te pakken. De politiebond ACP wil onder meer dat boetes verhoogd worden... voor het gooien van vuurwerk naar hulpverleners. De minister gaat het plan bestuderen... maar zegt dat er de afgelopen jaren al veel maatregelen zijn genomen. Zoals de introductie van Snelrecht. Rechters kunnen ook hogere straffen opleggen. Een advocatenkantoor in het Limburgse dorp Echt... heeft volgens het College voor de Rechten van de Mens... een sollicitant gediscrimineerd op grond van godsdienst... Een christelijke man mocht niet op gesprek komen... omdat het bedrijf niet iemand in dienst wilde hebben... die betrokken was bij een kerk. Het advocatenkantoor is het niet eens met de uitspraak... en zegt tegen een 1 Limburg... dat de leden van het college voor de rechten van de mens idioten zijn. Ado Den Haag heeft de rechtszaak tegen zijn Chinese eigenaar Wang gewonnen. De rechtbank veroordeelde Wang tot het betalen van bijna 2,5 miljoen euro. Hij had het geld beloofd om te kunnen investeren in het stadion... En om transferkosten en salarissen te kunnen betalen. Maar Wang weigerde steeds te betalen. De uitspraak is voor Ado Den Haag belangrijk, omdat de club grote geldproblemen heeft. Het weer overal helder en de wind neemt af. Vannacht onbewolkt en ligt het tot matige vorst, met minima tot bijna min 10. Morgen vriest het op veel plaatsen de hele dag. Er is eerst zon, later meer bewolking. In de nacht naar zaterdag en zaterdag overdag kans op sneeuw en ijzel. Dit was het nmz Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A1 Napeldoorn richting Amsterdam... staat tussen Barneveld en Hoeverlaken een 3 kilometer file. Er staat een auto met pech. Eén rijstrook is daar dicht. Bij Amsterdam is de A5 tussen Hoofddorp en Amsterdam... nog steeds in beide richtingen dicht. Tussen afrit Muiden en de aansluiting met de Ring. Dat heeft te maken met een lek bij een chemisch bedrijf. En op de Ring van Amsterdam de A10 West richting Den Haag... is een ongeluk gebeurd... Tussen Cadoelen en Westpoort staat 4 kilometer file. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A27 gorkum richting Utrecht tussen Noorderloos en Everingen. 20 minuten vertraging door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. Tot zover de verkeerde. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat, u wilt APK autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Een hele goede middag, luisteraars. Het is donderdagmiddag, 5 januari. 4 uur, dus tijd voor Muziek van Live. Oftewel, Hans zonder zijn vrienden in de middag. En het is alweer de eerste uitzending van dit jaar. Dus, Happy New Year. Allemaal luisteraars... En in het bijzonder mijn vrienden Toet, Toetje, Imka en Ronald. Een fantastisch 2017. En vooral heel veel gezondheid. En voor Ronald wordt het een heel bijzonder jaar. ZFM is te beluisteren via S frequentie 106.9, Kanaal 40. Maar u kunt ook een kijkje nemen in onze studio via internet www.zfm-live.nl wat kan u te verwachten in de komende twee uur? De column van Mennie Verschorrel om half vijf. En natuurlijk ook in de tweede uur het weer voor het komend weekend. En de spreuk van vandaag is... hoe meer men weggeeft, hoe groter de waarde wordt... voor wat men niet meer bezit. We starten vandaag met een hele lekkere van Gary Moore. Ik wens u een hele prettige uitzending. Mijn naam is Hans Wassenaar. Het was een lekker beginnetje, lekker rustig. En zoals Douwe Bob altijd zegt: doe het lekker rustig aan. nu over op een verzoekplaatje. Een verzoekplaatje voor mijn kleindochter Elwin die op het moment bij ons aan het logeren is. Daar komt hij, Elwin, Voor jou. Speciaal voor jou. Alweer een verzoekplaat. If I told you this was only gonna hurt If I warned you that the fire's gonna burn Would you walk in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 of love when there's madness when there's poison in your head when the sadness leaves you broken in your bed i will hold you in the depths of your despair but it's all Testify screaming We hebben weer even van stal gehaald. Mijn gedicht van de week. Mijn hart. Mijn hart heeft vele deuren. Je opent ze misschien. Je wilt wel eens bespeuren wat er binnen is te zien. Dat wat ik ontmoet klopt stevig aan de poort... Zorgvuldig wordt gescheend of het wel binnen hoort. Je mag de weg verkennen of je daar wel wil zijn. Maar ben je eenmaal binnen voel je je reuze fijn. Je weet je dan verzekerd van warmte om je heen. Samen met de anderen ben je daar niet alleen. Ieder heeft zijn eigen plekje. Er is liefde in overvloed. Ik vind het zo geweldig dat ik jou daar ontmoet. In het hart van mijn gevoel zal ik je nooit vergeten. In het hart van mijn gevoel mis ik je laag. Had ik kunnen weten. Mijn werk is blijven liggen, maar ik voel me uitgeteld Het lichaam lang geslagen, als door de griep geveld In de alledaagse dingen, schuilt een groot verdriet Ik moet opnieuw beginnen, maar zo ver ben ik Zelf verloren ben. Het is net alweer de diepste taal ik ken in het hart. Haal... Bij het Pluspunt en cursussen workshops en informatie of aanmeldingen www.plus.zandvoort.nl of 023 5740 330. En dan kan u vragen naar Hella Banders. Of de cursus: cursus.pluspuntzandvoort.nl. En op 10 januari begint bij het open atelier tekent en schildert u met verschillende materialen. U kiest zelf een onderwerp, een landschap of een portret en het materiaal. Mona Meijer geeft advies over materiaal en techniek. Zij helft u om uw visie te verbreden. Dinsdag 10 januari tot en met 28 maart. Van 9.30 uur 30 tot 12 uur. Of winter altijd weer zie je Ja, u zal denken, waarom is Hans zonder zijn vrienden? Maar de volgende reden: Imka is niet helemaal lekker. Dus die is lekker thuis gebleven. En vriend Ronald, ja, dat wordt een heel speciaaltje voor hem. En ik zou alleen maar tegen beiden willen zeggen: jongens, luister naar deze plaat. them yeah Er wordt een keerpunt aangeduid, je kunt nu weer vooruit, je voelt de zon op je gezicht. Het wordt de hoogste tijd dat jij jezelf bevrijdt, Dan zie je het in een ander licht. Komt altijd de morgen op na, de langste nacht. Kijk omhoog naar de zon, zoek niet naar een antwoord. Laat het los, hou je vast aan mij. Ritme van Zandvoort Working all day And the sun don't shine. Trying to give And I'm just killing time back to van de week Stoer. De kerstboom staat er weer buiten. Het lichtjesrendier weer opgeborgen in zijn doos. Alle logeerspullen weer op hun plek. De oliebollen en de toosjes bijna op. Het zijn dagen met een gevuld programma geweest. Met heerlijke middagen en avonden. Met dierbare en gezelligheid waar op zondagavond 1 januari bij ons even tijd was... voor de opgenomen oudjaarsconferenties, waarin Guzman de blote borst-op-paardactie van Poetin wel heel treffend omschreef. Maar wanneer is een man stoer? De Malboro-man, op Camboylazen, is wat achterhaald. De helden die een vrouw met kind uit een auto te water hebben gehaald... is hij stoer als hij respect toont aan een hulpverleners en politie... Het goede voorbeeld voor zijn kinderen is of zorgt voor een gevoel van geborgenheid bij zijn vrouw. Nee, hedendaag zijn het reclames over kaas voor kerels. Maar smeerkaas gaat bij mij nog steeds over kleuters en zacht brood zonder korstjes. En kill it easy clean bang, die mannen zouden moeten charmeren. Maar dan hebben we de Dutch Shrek, My, Mighty Mike die een groot deel van Nederland aan de buis heeft doen kluisteren... maandagavond met zijn dartspel. Collega's vinden hem irritant. Hij heeft een uitdagende mond. Maar hard gewerkt heeft hij ook. Zoals topsporters doen. En het pakte uit. Met meestelijke zets. Een beetje stoer stond hij wel. Met zware beker in zijn armen in de lucht. Het was niet meer vechten tegen een traantje. Vol enorm trots. Hij liet het van ontlading gewoon lekker gaan. Daarna de draad weer oppakkend met een grap en een grol. Misschien zijn dat wel de kenmerken die een stoere man sieren. Doorzettingsvermogen, eigenheid, daadkrachtig, ruggengraat, zelfvertrouwen en geduld. Verpakt in een tikje niet getoonde onzekerheid waarbij steun voor anderen wordt gewaardeerd. Hij daar dankbaar voor kan zijn en dat in woorden aan de ander weet over te brengen. Zelfs met een beetje ondeugendheid op zijn tijd. Leidend op de juiste manier. Met een speelstoefje zachtheid. Dat kan ontroeren, wel te verstaan. Stoere mannen met bezem in de hand. Het vuurwerk opvegend. Zo'n schoon nieuw jaar hebben we nog niet gehad. Mandy Schoorop.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 And she turned around and said, Walk this way. I was born in a plane. Mama said that. In I'm taking this down. Zandvoort, een nieuwjaarsreceptie op vrijdag 6 januari en de locatie is de haven van Zandvoort, 19.30 tot 21 uur 30. Ik ken het wel om Janken, weet je dat? In mijn herinnering. Denk ik altijd aan jou, mijn dorp aan de haven, waar ik zo van hou. Al die potters zij aan zij, er was haast geen plaatsje vrij. Je kon er lopen over plechten heen en weer. Achter de dijk de oude school Met op de muur een gekrijte kool Waar de voetbaljeugd zich hele kon vermaken In het avondrood Speelden kinderen met een boot In het dorp waar ik zo van. Er was een herberg en een kroeg, waar de vissers al heel vroeg praten over visvangst, soms met een stuk in de kraag. Er stond een kachel in de hoek, en op de bar een trommelkoek. En het stonk er naar olie en naar thee. De mannen waren lang op zee, maar de opbrengst viel nooit mee. En de meest wilde verhalen gingen rond. De mensen hadden het niet breed, maar ze deelden lief en leed. In het dorp waar ik zo van hou. Ook een het Tijsselmeer, de westenwind ging er tekeer. Iedereen was zeer begaan, als een boter was vergaan. En richtte zich naar God, bij het toeslaan van het lot. Het geloof gaf je de kracht om door te gaan. Het hele dorp in die raam, iedereen kende de vrouw, die alleen achterbleef met al haar kinderen. En het kerkel zong vandaag, een mooi requiem die dag, in het dorp waar ik zo. Zal niet langer bestaan. Geen boter meer aan wal, visserij in verval. Met weemoed denk ik aan jou terug. En achter de waar ik me vroeger met mijn vrienden kon vermaken. Over toen en mijn verdriet vat ik samen in dit lied van het dorp waar ik zo van hou. Wat zou er gebeuren als de planeten andere sterren en manen er niet meer zouden zijn? De hemel zou er saai uitzien. En de werkeloosheid onder sterrenkundigen zou astronomische vormen aannemen. Verder gebeurt er weinig, zegt planeetonderzoeker Daphne Stam van de TU in Delft. Hooguit zouden een paar ruimtes zonder de weg kwijtraken... omdat ze navigeren met behulp van de sterren. Maar dat geldt alleen als je het herland nu schoonveegt. Voor het ontstaan van leven waren sterren, planeten en de rest van groot belang... Sterren zijn kosmische fabrieken. Ze zetten waterstof om in helium. Vlak voordat ze uitdoven maken ze ook zwaardere elementen... zoals ijzer, koolstof en zuurstof. Wat wij om ons heen zien, aan materie... is dus niet meer naar onze eigen zon gemaakt... maar door sterren die er al lang niet meer zijn. De planeet Jupiter heeft bovendien een cruciale rol gespeeld. Deze planeet staat bekend als de stofzuiger van ons zonnestelsel... Want met zo'n enorme aantrekkingskracht zuigt hij veel kometen en planoïden naar zich toe en anders een ravage zouden aanrichten op de aarde. Een grote inslag kan de mensheid in één keer wegvagen. Tegelijkertijd hebben wij mensen ons leven juist te danken aan zo'n inslag. 65 miljoen jaar geleden maakte een planoïde een einde aan het tijdperk van de dinosaurussen. Daarmee kwam de weg vrij voor de evolutie van de mens.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 Wyn Hilbers doet via Facebook een sympathieke oproep. Op 7 januari staan Nora en Nicky op de ijsbaan om poffertjes te verkopen. Dit doen zij voor een goed doel. Kika. Ik roep alle collega's in de Zandvoertse horeca op... om de fooi die zij op vrijdag 6 januari ontvangen op 7 januari te doneren. Vorig jaar hebben de meiden samen van rond 800 euro aan poffertjes verkocht. En ik ben van mening dat we er makkelijk voor moeten kunnen zorgen... dat ze dit jaar ruim over de 1000 euro gaan. Helpen jullie allemaal mee? Vraagt Hilbers. Zee.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 In de boodschappen zie ik u graag weer terug aan de andere kant van 5 uur. Tot zo!